Met het de politie in Turkije heeft gewaarschuwd... voor mogelijke aanslagen van islamitische staat... tegen christenen en joden op eerste paasdag. politie heeft burgers in het hele land gewaarschuwd... voor mogelijke aanslagen op kerken en synagoges... meldt het Turkse persbureau Anadolu. De waarschuwing komt na de laatste zelfmoordaanslag... in een drukke winkelstraat in Istanbul afgelopen weekend. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Volgens Turkije werd die aanslag gepleegd door een jihadist die banden had met IS. De mars tegen de angst die morgen in Brussel zou worden gehouden... is afgelast uit veiligheidsoverwegingen. De organisatie komt tegemoet aan de wens van de autoriteiten. Die zeggen dat de politie de handen vol heeft aan andere zaken. Na de aanslagen van dinsdag liggen nog zo'n 100 mensen... in ziekenhuizen in België en Frankrijk. 31 mensen kwamen om het leven, onder wie drie daders. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Vertrekkend kinderombudsman Mark Dullaert noemt de commotie rondom zijn gedwongen vertrek onnodig en onhandig. Hij zegt dat in een afscheidsinterview met de NOS en Nieuwsuur. Dullaert maakt zich vooral zorgen over de onafhankelijkheid van de kinderombudsman. Als je voor je functioneren en je herbenoeming afhankelijk bent van de nationale ombudsman, dan kun je niet volledig onafhankelijk zijn, zegt hij. Dullaert noemt dat een weeffout in de wet. Het is voor het eerst dat hij publiekelijk reageert op zijn vertrek. De Laart moet per 1 april weg, omdat de nationale ombudsman van Zutphen... zijn termijn niet wil verlengen. De enige afdeling spoedeisende hulp van Suriname is dicht naar een schiepartij... meldt de nieuwssite waterkant.net. Een beveiliger van het academisch ziekenhuis Paramaribo... werd voor de ogen van het personeel doodgeschoten door een patiënt. Die vond dat hij niet snel genoeg werd geholpen. Spoedeisende hulp in Paramaribo is minstens een etmaal dicht. Het weer vanavond... Toenemende bewolking en vannacht regen. Morgen buien met kans op hagel en op onweer. In de middag tussendoor zon. En het wordt 10, nee, 11 tot 13 graden. Tweede paasdag wisselvallig met veel wind. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Met nu de Euro Breakdown. Het is de continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Uh, ...vertelt hen uh, elkaar uh, trouw te blijven. Nou, dat doen we ook allemaal ondertussen. En uh, tevens leert hij uh, hen het Pater Noster. Dat is uh, zo'n mooie ge kerkelijk gezang uh, van de vader... Uh, de... ...de heilige vader of zoiets. Ik weet... ik wil... ja, de heilige vader en de zoon. En, uh... Ja, nou, het Pater Noster. Ik uh, heb de tekst hier wel ergens liggen, maar ik uh, kan geen uh, Latijns. Ik dus dat uh, wordt heel lastig voor mij. En... Uh...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 Ja, nee, maar dan is het als donatie voor de EO. Ik zeg, ja, maar daar heb ik helemaal niks mee. Ja, maar waarvoor heeft u dan de DVD-kicks nou alleen voor de nummer van Jeroen van Koningsbrugge? Meer niet? Ja, <laughs> ja toen was ze ook al stil. Maar ik zat echt, denk ik, bijna een half uur met haar aan de telefoon. Nou, ah, genoeg uh, over Pasen en over Jezus. En, uh, anders gaat het uh, uitzend uh, voor. Uh, <laughs> Wordt <siegelen> uh, ja. het iets anders? Even uh, een evangelisch omroep of zoiets? Nee, um, uh, uitzendtijd voor, uh, uitzend uit voor uh, gelovige partijen. Hebben <siegelen> we nog eigenlijk zo'n programma binnen CFM? Zo'n christelijk of gelovig programma? Ja, volgens mij op uh, zondagavond. Ah, oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik weet het ook niet. Ah goed, in ieder geval, we zetten alweer pilsen te ver in de tijd aan het lullen. Ja. Zo we snel de, de nummer 321 van vorige week gaan beluisteren... en dan gaan we snel met de lijst beginnen vind ik een goed hey. man. nummer drie. nummer 2 Got a feeling that I'm going under but I know that I'll make it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 Op Vrijdag. Ik zou op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. je wil. Dat was de top 3 van vorige week. Op 3 Heli Steinveld met Love Myself. Op 2 showman's met Stitches. En opeens was Xavier 7 met Paulo de San. Dit is de nummer 40 van deze week. Nou een nummer 2-hit. En dan heb ik het over Adam Lambert met Another Lonely Life. Eén plaats gezakt in hun 24ste week. Nummer 40, Adam Lambert. Alone in the dark.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 2013 toerde hij door China, was hij ook op podia in het Verenigd Koninkrijk... de Verenigde Staten, België en Duitsland te vinden. Uh, aan in 2016 maakte hij samen met Everjack de track Hey... dat eind maart uh, zijn top 40 debuut wordt. Niet alleen voor het Nederlandse top 40, maar ook dus voor de Europese top 40. Hij komt namelijk binnen op een uh, hele mooie 33e plaats. Dit is Five samen met Everjack met Hey...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 Um, en dat ging eigenlijk hartstikke goed. De start zelf was, uh, was een hele aparte. Uh, we hadden er bij de beide Mercedes uh, op uh, Pol en op 2. En daarachter stonden de Ferraris en daarachter dus Max Verstappen op P5. En het was Sebastian Vettel die bij het groene licht, uh, Nou, we mogen best wel zeggen als een er vandoor ging. Hij had uh, het beste het nieuwe koppelsysteem in de Formule 1 door...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 En nieuw binnengekomen deze week op nummer 33 is Five featuring Evo Jack met Hey. Op nummer 32 vinden we onze zuidenburen Clouseau met Droomscenario. Op nummer 31, Imani met Don't Be So En op nummer 30, we hebben hem net gehoord, al vijf weken in de lijst. Jal featuring Gabriella, Richardson met Hans Wort Maas.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 Dan denk ik komen ze uit Nederland? Nee, ze komen uit Canada. Ja, echt waar, ja, echt waar. Maar we kennen het nog wel van de nummer Tsunami, wat uh, jaren geleden echt uh, vet te horen was toen op uh, uh, Tomorrowland, geloof ik. En uh, ook natuurlijk bij uh, 3FM toen de tijd, uh, tijdens het uh, Serious Request periode. Nou, ze noemen hun muziek uh, Woozie, ja, dat is een uh, afgeleide van uh, Woozy River Rafting, oftewel Crowdsurfing. Op een uh, debuutsingle Tsunami, dat in Nederland de eerste plaats bereikt, uh, werden ze samen met uh, Borges. Uh, bekend voor zijn producties voor onder meer uh, Rihanna en Ciara. In 2014 blijft uh, Rivology samen met uh, Vanai uh, steken in de, in de Nederlandse tipparade.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 Daarna krijgen we het nieuws, de commercials. En uh, na het nieuws zullen we de eerstvolgende nieuwe binnenkomer gaan draaien... die op een 27 e plaats staat. En dat is, die is uh, in handen van uh, Zet en Aloe Black. Volgens mij uh, kennen jullie nog wel het uh, Duitsland uh, afkomstig. Nou, daar ga ik uh, straks uh, meer over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren dus naar Dapsa met Dant Leon. En ik heb nog wat tijd over, Sander. <lacht> oh.